Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse Veiligheidsdienst is begin dit jaar getipt over de radicalisering van de Afghaan... die vrijdag in Amsterdam twee Amerikanen neerstak. In het asielzoekerscentrum waar de Afghaan woonde was het een medewerker opgevallen... dat zijn gedrag was veranderd en dat hij zijn baard liet staan. Desondanks stond de Afghaan bij de Duitse autoriteiten niet bekend als islamitische extremist.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 Minister Koolmees is geschrokken van de grootschalige fraude die duizenden Poolse arbeidsmigranten plegen. Met valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude innen ze duizenden euro's aan uitkeringen. Koolmees wil dat het UWV meer gaat doen aan de bestrijding van die fraude. Volgens hem heeft het UWV te weinig vat op de malafide tussenpersonen die bij de fraude helpen. De moeder van de Armeense kinderen Lili en Hovik helpt mee bij het vinden van een plek in Armenië waar de kinderen kunnen worden opgevangen. Een medewerker van voogdijorganisatie Nidos is in Armenië om een geschikte plek te zoeken voor de twee kinderen. Lili en Hovik worden waarschijnlijk aanstaande zaterdag uitgezet. Een minderjarige heeft zich bij de politie gemeld vanwege een incident met een luchtbux afgelopen zondag in Zwaag in Noord-Holland. Een kleuter van vier kreeg toen tijdens het buitenspelen een kogeltje in zijn borst en liep een klaplong op. Naar de schutter werd tevergeefs gezocht. Het bleek een minderjarige te zijn die zich gisteravond samen met zijn ouders meldde.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 I can't find a key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 That's it, the that's baby hey, mama, your gonna say you finally let your like this guy Does anyone wanna go walk in the garden? Does anyone wanna go dance upon the roof? Does anyone wanna go walk in the garden? Does anyone wanna go dance upon the Same. In the garden, does anyone want go dance? Up, To doo doo doo doo doo doo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 tv. GTVM Text TV op kanaal 45. 45.